8 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand. En die zou rond deze tijd moeten ingaan. Verslaggever Joris van den Kerkhof is in Gaza stad. Joris, weet jij al iets meer details over het akkoord? Nou, het belangrijkste, de, de, de belangrijkste details van het akkoord die moeten nog bekendgemaakt worden. Maar het allerbelangrijkste is dat er vanaf dit moment niet meer geschoten zou moeten worden over en weer. Van deze kant van de grens van Gaza naar Israël en van Israël hier naartoe uh, terug. Um, wat in dit geval duidelijk is van tevoren uh, toen de onderhandelingen begonnen is dat ze hier in Gaza graag wat meer bewegingsvrijheid willen voor uh, de bevolking. Uh, dat hebben ze als belangrijke eis uh, gesteld. Of dat uiteindelijk in het akkoord uh, vermeld is en op wat voor manier dan ook, dat moet uh, nog duidelijk worden. Ja, en Het bestand komt toch wel als een verrassing, want eerder op de dag werd nog gezegd dat er vandaag geen akkoord meer zou komen. Maar gisteren werd gezegd uh, dat er uh, om 12 uur uh, gisteren nacht, uh, een akkoord er uh, zou zijn. En uiteindelijk uh, ging dat niet door... Um Volgens uh, verhalen ging dat niet door omdat de Israëlische regering er verdeeld over was. Um, dat is niet helemaal bekend geworden, omdat dat inderdaad uh, ook zo was. Um, minister uh, van Buitenlandse Zaken Clinton was aan het reizen door de regio. Ging vandaag naar uh, Cairo ook om daar uh, bij de onderhandelingen uiteindelijk uh, aan te sluiten. En zij kon dan uh, een paar uur geleden het akkoord uh, bekendmaken. In ieder geval het feit dat er vanaf nu uh, niet meer geschoten uh, zou gaan worden. Ja, en hoe wordt het bestand daar ontvangen in Gaza? No. Eh, op dit moment, eh, het, is het is donker en dan is het nou niet echt, eh, de afgelopen dagen was het in ieder geval niet zo heel erg goed om eh, de stad eh, in te gaan, want er werd heel veel gebombardeerd. De mensen die ik vandaag overdag heb gesproken, daarvan zeiden dat er velen van mag het nu eindelijk eens is, eh, is afgelopen zijn, het is genoeg zo, laat het maar komen, dat, dat staakt het vuren. Anderen zeggen daar wel bij eh, van het staakt het vuren is oké, okay, maar dat is niet genoeg, want er moeten wel goede afspraken komen tussen eh, Hamas en eh, de Israëlische regering. Ja, en dat, nou ja, het akkoord is dus nu net ingegaan. En hoe is die situatie nu? Heb je nog iets gehoord de afgelopen paar minuten? De afgelopen paar minuten wel. Tot uh, acht minuten geleden uh, werd er gebombardeerd. Uh, ik heb niet gehoord of dat de raketten van hier naar Israël gingen. Die maken ook veel minder uh, herrie. Die maken pas herrie als ze daar aankomen of als ze uit de lucht geschoten worden door, door, door, door de Israëli. Um, uh, tien minuten geleden um, waren er nog wel vanaf zeebeschietingen hier op Gaza stad. En volgens mij, en dat was verderop in de stad, waren er ook nog andere uh, inslagen. Maar nu is alleen het uh, vervelende gezoom van de drones uh, te horen. Van die onbemande uh, vliegtuigjes die de boel hier uh, in de gaten houden. Dat gezoom uh, blijft en vooralsnog uh, is het in ieder geval wat, uh, wat andere geluiden betreft stil. Oké, okay, en dan is het afwachten of dit uh, bestand standhoudt. Joris van der Kerkhoff in Gazastad, dank je wel. En tot zover dit NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop de nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot... Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Een hele goedenavond avond en welkom bij Twee Dingen. Ja, u hoorde het net in het uh, acht uur nieuws. Israël en Hamas hebben een uh, akkoord gesloten over een staakt het vuren. Is om acht uur ingegaan. En het werd vanavond live bekendgemaakt op de Egyptische televisie. U hoort de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Hillary Clinton. En dat wordt dan onmiddellijk vertaald. De Verenigde Staten welkom de Ja, dat was hoe het vanavond bekend werd gemaakt. In twee dingen praat ik vandaag over de crisis in Gaza en Israël. van de afgelopen uh, dagen. Met twee vrouwen die het op de voet volgen. om de simpele reden dat ze er langere tijd gewoond hebben. Uh, en ook één daarvan is er uh, geboren. Hoe hebben zij nou de afgelopen dagen met al dat geweld dat zo is opgeleid beleefd? Esther Hertog is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ik mag je zeggen, hebben we net Tuurlijk. afgesproken. Half Nederlands, half Israëli's. Heeft ruim twaalf jaar in Israël gewoond. Je bent antropologe, maar ook documentairemaakster. Ja. En um, de kolonisten van Hebron. Heeft een van je documentaires uh, afgelopen maandag te zien op de Nederlandse televisie bij Tegenlicht. Een andere versie daarvan staat nu op het ITVA. Dat is allemaal heel erg uh, spannend. Uh, even een reactie van jou op het laatste nieuws. Um, het laatste nieuws, nou ik hoop dat inderdaad staakt tot Vuur zal blijven. Dat er gewoon niet meer onnodige slachtoffers vallen. Ja, denk je dat dat gaat lukken? Ik hoop het. Ik ben een beetje pessimistisch geworden, maar ik... Probeer je altijd positief te blijven. Um, het is al eerder gebeurd dat er uh, raketten vielen van Gaza naar Israël, van Israël naar Gaza. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Ik hoop dat dit echt de laatste keer is. Laten we het hopen. Ja, laten we het hopen. Hier zit ook Hanin Chatou van Palestijnse afkomst. U komt, uh, u zei, dan ga ik tegen jou, u zeggen. Terwijl we ook hadden afgesproken dat ik je zou zeggen. Jij komt uit Gaza, maar woont nu elf jaar in Nederland. Je hebt hier gestudeerd. Ja. Eerst uh, medicijnen en later ook uh, politicologie en letterkunde. Uh, ja, ook maar een reactie van jou op dat laatste nieuws. Is dit, is dit goed nieuws wat jou betreft? Um, voor ons is dat zeker goed nieuws. Alleen, uh, het is ook heel erg sceptisch ontvangen... met uh, de eerste reactie van mijn familie en... Waarschijnlijk van bijna iedereen in Gaza iets. Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de voorwaarden? Wat, wat zit er in het deel? Fijn, dan worden we vandaag niet uh, beschoten. Maar um, dit hebben we al eerder meegemaakt. We hebben een oorlog daarvoor al meegemaakt. En in die vijf jaar daartussen werden we ook wekelijks uh, uh, er waren wekelijks inslagers. Dus wat is de deal? Wat houdt het in? En dat weten we nog niet. Ja, en wat, wat zou er in ieder geval in moeten staan volgens jou? Uh, de blokkade die, die moet opgeheven worden, dat is nummer één. Nummer twee, wij uh, zijn bezet al 65 jaar. Wij, hebben, wij mogen uh, helemaal niets. De afgelopen zeven jaar komt er niks in, niks uit, de Gazastrook Behalve humanitaire goederen. En net genoeg om uh, de mensen, uh, zodat men niet afsterft... En dat, dus door de Knesset, de Israëlische Kneeset is dat gewoon vastgelegd. En dat weet de wereld, dat weet Europa. En blijkbaar is dat oké. Okay. En heb je nu net al contact gehad met mensen daar? Ik heb Begrijp even... ik dat goed? Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, heb al, ik heb al, de afgelopen acht dagen niet geslapen. Letterlijk niet. Um, ik moest gewoon heel erg helpless gaan kijken hoe familieleden van mij, dus twee familieleden, um, um, mijn buren, mijn... mijn de woning van mijn ouders die is ook beschoten. En dat kijk je op afstand. En dat gun je niemand. Nee, want dan doe je inderdaad letterlijk geen oog dicht. Nee. nee. Ik kom zo bij je terug. Maar even terug naar Esther. Want, want heb jij contact? Want jouw ouders wonen daar ook, hè? Ja, mijn, uh, mijn ouders wonen ook... Uh, nou ja, ze wonen in Israël. Maar meer maar in het noorden, in, bij Gaifa. Dus uh, dat is ver weg van de raketten. Dit keer, dit keer komen ze natuurlijk vanuit Azen... Maar er zijn natuurlijk oorlogen ook geweest, dat, het, uh, dat er overal ellende was. Maar hoe voelen zij zich nu? Ik bedoel, je hebt ook contact met hen. Wat zeggen zij uh, over wat er nu aan de hand is? Ja, mijn ouders uh, ja, die, die vinden natuurlijk absoluut uh, niet goed wat er gebeurt. Uh, ik kan je wel zeggen, zij wonen ver weg, maar ik heb wel vrienden die wonen in Tel Aviv. Uh, en een vriend die een journalist is. En die vriend van, die een journalist is, die, die, nou, die is dus altijd bij de conflictgebieden en die had uh, een raket op zijn auto gekregen. Gelukkig is er niks gebeurd. Beurt. Ik weet niet wat de detail, details zijn. Ik weet niet hoe het hij heeft overleefd, maar gelukkig is hij oké. Okay. Maar vandaag die aanslag, heb je daar dan iets over vernomen? In, in Tel, Tel Aviv? -Avi. Ja, een vriendin van mij die schreef heel geschrokken op haar Facebook van, ja shit dat is de bus die ik uh, elke dag neem naar werk. En die was helemaal overstuur in, in haar emoties. En ik zei wel van ja, het heeft geen zin om uh, door te blijven bombarderen. Beide kanten moeten nu gewoon stoppen en, en elkaar gaan leren zien als mensen. Want dit heeft geen zin. Het conflict brengt Alleen maar meer ellende, meer pijn. En het, het, het helpt gewoon niet. Nee, doe jij ook letterlijk geen oog dicht... als dit weer aan de hand is in Israël en in Gaza? Ja, ik, ja, het is, ik slaap niet echt uh, gerust, laten we het zo zeggen. Ja. Ik heb gelukkig geen familieleden die in Gaza wonen. Ik heb geen familieleden die in de buurt uh, rondom Gaza wonen... aan de Israëlische kant. Dus, dus, dus dat, is, nou ja, dat is niet zo heel erg eng dan... Maar ja, ja, dus wat dat betreft is het iets, iets nee. minder ingewikkeld dan de situatie van Hanine, ja, die net heeft verteld dat haar familie in, in Gaza, dat, dat, heb, dat er ook echt uh, ongelukken zijn gebeurd. Hè? Jij hebt. Mensen uit je familie? Nou, het zijn geen ongelukken, het zijn burgers. Het zijn uh, van de 151 uh, doden tot net. Tot twee uur geleden. 50%, zelfs 60% daarvan zijn kinderen. Het zijn bejaarden en het zijn vrouwen. Dus het zijn gewoon burgers. En uh, waarvan een gezin eergisteren van 14 leden totaal uitgeroeid is. Drie generaties. En wat zegt Israël? Ja, sorry, wij moesten de buurman hebben. Wat, wat, en, als je, en, en, lost... en is het ook dichtbij gekomen bij jouw familie? Ja, je dat is dat, verloren? is dat is letterlijk uh, vier uh, blocks, dus vier uh, straten uh, verderop. En uh, als een bom eenmaal invalt, dan heeft het het effect van een aardbeving. De hele buurt, want de hele buurt. Je kan, je kan sowieso kun je niet beide um, beide het zijn geen landen, maar je kunt je niet beide partijen met elkaar vergelijken. Dat is gewoon niet zo. Bij Israël schrik je van het luchtararm. In Gaza ga je doden dan de inslagen. Het, het is ge Israël gebruikt buiten proportie geweld. Uh, wij hebben 151 mensen uh, uh, zijn we kwijt. Daarvan bijna 2000 mensen die zwaar gewond tot, tot midden dus tot zwaar gewond zijn. En als je trauma en shock erbij telt, dan zit je op 1,8 miljoen mensen. En, en, en hoe is het met jouw ouders nu? Uh, mijn ouderlijke uh, woning die is, want wij wonen aan de kust. Dat is echt uh, bij, de, uh, bij het water. In een hele kustlijn van 45 kilometer is aanhoudend beschoten door uh, Israël. Waaronder ook mijn ouders uh, huis. Dus die zit uh, vol met uh, gaten en. Uh, de glas tussen ramen en um, de meubels, dus daar is niet zoveel meer van over. En waar zijn je ouders nu? Die zitten in een uh, dichtbevolkte uh, buurt. Want um, eergisteren, gisteren, wanneer uh, een staak het vuren um, aangekondigd werd... had Israël pamfletten gegooid over de hele Gazastrook. En mensen die dus aan de rand van Gaza, uh, dus de strook... die moesten dan hun huizen uh, uh, verlaten en uh, richting het centrum dus, uh, gaan... Waardoor de tienduizenden gingen lopen naar scholen. VN-scholen en moskeeën en veilige plekken, waaronder mijn familie. En dus En Eigenlijk zijn ze gevlucht, zou je kunnen ja, zeggen. Vanaf maar... de plek waar ze wonen, vanaf hun huis. Het is nog erger. 1,1 miljoen van de 1,8 mensen in Gaza zijn vluchtelingen. Het zijn mensen die niet uit Gaza komen. Maar uit steden en dorpen zoals Java en Haifa en Ramla... En en veel, en 532 andere dorpen die Israël tegenwoordig heten. Ik heb ook begrepen dat je een, een, een klein nichtje ja. eh, verloor, bent verloren. Ja. Wat is er uh, gebeurd? Zij, uh, haar, hele haar foto is over de hele wereld uh, gegaan. Zij is ook naar mij vernoemd. Um, het ergste wat je kan doen is eigenlijk... Naar een tv-zender kijken in Al um, Jazeera of andere Arabische zenders waar de namen van de slachtoffers uh, vermeld worden, zodat jij kunt weten of je familie uh, nog uh, of je familieleden er nog zijn. En bij mij uh, zag ik het gewoon online. Ik zag haar foto, haar naam en ik had nog cadeaus thuis, dus dat uh, voor haar, voor, voor haar, haar Hanin heette ze ook. Tien maanden, tien maanden. Dat is dan voor Israël een terrorist die uitgeschakeld is. En dat vindt Nederland goed. En, en jij zag dat terwijl je zelf televisie zat te kijken... dat ja. zij slachtoffer was? Ik zag het gebeuren. Ik zag live toen... Uh, want ik zag mijn huis dus. En toen zag ik haar vader nog met haar in haar armen. En dat was gewoon live op, uh, op, op tv. Dus Arabische zender, El Zira, Arabic, Al Jazeera Arabic, Al-Aqsa TV... en nog een zender, die zenden dat live uit. En hij, hij ging rennen naar het ziekenhuis. En hij zei, zij leeft nog, zij leeft nog. En dat wordt allemaal gefilmd heel snel... En een uur later zei de arts, zij moet gereanimeerd gere worden. At het einde van de middag zei ze, zij heeft het niet uh, overleefd. En, en het is gewoon je nichtje dat, dat zie hier live gebeuren. En dan zit je hier in Nederland? En dan zit je hier in Nederland. En dan zit je hier in Nederland en het ergste is... dan kijk je naar de Nederlandse televisie en dan kijk je naar uh, Nederlandse media. En daar wordt gewoon bijna niet zo verteld. En het enige wat je dan leest is... tellen Aviv wordt bestookt door uh, Palestijnse raketten. En dan denk je, kom op. Kom op. Het is wel genoeg. Het is echt mooi geweest. Het wordt tijd dat je even niet naar de massamedia kijkt... maar even naar andere... Uh, je hebt het internet. Ga lezen. Ga, ga kijken. Je hebt YouTube. Je kan het allemaal zien. En uh, 65 jaar bezetting. Het is niet... Dit wat er nu gebeurd is, is niet een week geleden begonnen... Dit, dit loopt al heel lang. En het heet niet voor niets bezet gebit. Dat betekent dat er een militaire bezetting is. En, en heb je inmiddels... Hè, want die foto van jouw nichtje van, van tien maanden... die dus is omgekomen bij het uh, geweld... Ja. Die, die foto die, die, die is de hele wereld overgegaan. Hè? Ja. ja. Wat heb je gedaan om contact te zoeken met je familieleden daarna? Ik, toen ik het zag, werd ik helemaal hysterisch natuurlijk. Ik en, en dan weet ik het. Wat... wat ik, ik weet dat zij het is. Het is bevestigd, het is dezelfde achternaam. Want dan ga je twijfelen. Je, je hoopt dat, het is niet dat je hoopt dat het een andere kind is. Maar je hoopt dat het niet jouw kind is. En dat is puur menselijk. En dan zie je de naam, want die wordt dan verteld. En dan ga je tellen, dat klopt. Zij was ook tien maanden oud. En het ergste, je krijgt allerlei... Want allerlei forwards op je e-mail met haar foto van, van allerlei mensen. En, en mensen die dan sympathiseren. En jij ziet dat telkens heen en weer uh, uh, gaan. En het ergste is, de oom van Hanin die is de volgende dag ook vermoord. Dus... Ja. ja of... en, dan, en, dan, en dan moet je dat allemaal gaan verwerken... Ja, want heb je dan niet de neiging om op te denken van... ik, ik stap in het eerste de beste vliegtuig en ik ga er naartoe? Of werkt dat niet zo? Jawel, dat, dat was ook de bedoeling. Toen, want ik heb al ervaring, dit is niet de eerste keer dat ik familieleden kwijtraak. Uh, vorige oorlog, 2008, op de eerste dag van die... Uh, het is geen oorlog, want het zijn geen gelijke partijen. Het was een aanval waar de Palestijnen uitgeschakeld zijn. De drie vierde kinderen en vrouwen. De eerste dag, 27 december 2008, werd mijn neef ook live op tv. Hij was een van de eerste mensen. En um, dan wil je gaan, dat is je eerste reflex. Je wilt gewoon naar huis, je wilt erbij zijn. Maar um, ik werd hier in Nederland door uh, vrienden tegengehouden. En die zeiden, wat, wat kun je daar doen? Je kan helemaal niks doen. Uh, je komt daar, jullie hebben geen kelders, jullie uh, hebben helemaal niks... Je komt daar, jij kan net zo goed het volgende slachtoffer zijn. Je kan veel meer hier in Nederland doen. En uh, daar had ze dus gelijk in, want gisteren. Um, uh, gisteren, in, op een gegeven moment. Um, had ik het dieptepunt bereikt. Ik um, zag het allemaal, want het was een staak het vuren. En dan zit je te hopen. En, en toen ging het niet door. En uh, in de afgelopen 24 uur zijn er 13 mensen vermoord. Um, Um, toen dacht ik, ik moet wat doen. Ik kan niet zo zitten kijken. En er kwam uh, weer op tv uh, Al-Shifa uh, Ziekenhuis. Dat is het grootste ziekenhuis in, in Gaza. Die vertelde dat ze uh, geen medicijnen meer hebben. Dat ze het aantal gewonden niet meer aankunnen. Dat ze soms moeten amputeren om, een, om het leven van een mens uh, te redden. Omdat, te, omdat ze eigenlijk geen operatiekamers uh, hebben. Mm. En wat dacht je toen? Toen dacht ik, ik moet wat doen. Dus ik zat, ik uh, heb een bericht gezet online. Um, online betekent op, op, op, op Facebook? Facebook. Op, ja. Nee, alleen echt op mijn Facebook. En wat voor bericht was dat? Het stond erin. Ik heb 150 vrienden op Facebook. En daarin heb ik gezegd. ik. Ik kan helemaal niks doen. Zij hebben medicijnen nodig in Gaza. Als je me wilt helpen, Donier een klein bedrag. Ik neem dat bedrag. Ik vertrek naar Egypte, daar koop ik medicijnen en ik neem het mee en ik ga naar, uh, naar Gaza. En ik... hoe ze gereageerd? Nou, ik had het. <laughs> dat er... Ik zie de... gelukkig weer een, een smaar <laughs> op je gezicht. Eindelijk. Ja, maar het, het is omdat ik. Ik had het niet verwacht. Ik had niet verwacht dat binnen vier uur dat ik telefoontjes kreeg uit mensen, uit uit de VS, uit Portugal, uit Zuid-Afrika... uit China, uit Costa Rica, uit België, uit Nederland. Ik kreeg zoveel berichten... In vier uur. Er werd geld gedoneerd. Men, mensen gingen vrijwillig het, het, het um, bericht in zeven talen... vertalen en de wereld rond uh, sturen. Ik werd gebeld door een vriendin van mij, Boetheina... ook Nederlands, werkt voor al Jazeera. Ik doe mee, ik ga mee naar Gaza. Zij zette haar hele netwerk in... Um, andere mensen, ik werd benaderd door Nederlandse um, um, stichting Wij de Wereld... die hebben hun uh, rekeningnummer uh, beschikbaar gesteld. Nou, allemaal voor geld voor die medicijnen. En jij gaat dat straks brengen richting ja. Egypte dan in en, dit geval. En wat ik heel graag erbij wil vermelden... is dat men solidair is met Palestina. En, en in die berichten stond er... al falen onze regeringen, wij weten het beter. Mm. En daarom steunen we die mensen. Want we weten dat er onrecht aan het plaatsvinden is. Esther zit nog steeds mee te luisteren, die een documentaire heeft gemaakt. Mede ook hierover gaan we het zo over mm -hmm. hebben. Hoe luister jij hiernaar? Nou, met pijn in mijn hart natuurlijk. Ik zie, ik zie ten eerste uh, mensen, uh, Palestijnen, als mensen. Ik maak daar geen onderscheid onder. Dat, wat er gebeurt is: de, de regeringen en de leiders en de terrororganisaties, aan, aan welke kant je ook wil die misbruiken het leed van de mensen... en die, die gebruiken het voor hun politieke doeleinden. Maar uiteindelijk zijn het burgers die lijden. Dat is gewoon, het is gewoon heel erg verschrikkelijk. Ik bedoel, gelukkig heb ik geen familie in Gaza. Ja. Nou, of nog... in Sderot, wat dichtbij Gaza is. Het ja, kan aan beide kanten. Waar de slachtoffers Beem. vallen. Want uh, ja. uh, Nog even voor mensen die misschien uh, hier invallen en uh -huh. inschakelen. Ga ik nog even vertellen met ja. wie ik hier zit. In twee dingen praten we vandaag over de crisis in uh, Israël en Gaza. Om acht uur is er een staakt het vuren uh, ingegaan. De vraag is natuurlijk of men zich houdt aan dat uh, bestand. We hebben allemaal gezien de afgelopen dagen hoe het geweld is uh, opgeleid. Ik praat met Hanin Chatou. Ze woont al elf jaar in Nederland, maar is geboren in Gaza. We hebben Net haar hartverscheurende verhaal uh, gehoord. En uh, Esther Hertog zit hier, antropoloog en documentaire maakster zelf, half-Israëlisch. En De Kolonisten van Hebron is de documentaire die jij gemaakt hebt. Dat ja. gaat dus over uh, Hebron. Dat is. Uh, je hebt je daar ondergedompeld uh, tussen 800 uh, uh, kolonisten... die in een kleine Israëlische nederzetting wonen... midden in die uh, Palestijnse stad. Voordat we mm -hmm. daarover verder praten, luisteren we even naar één fragment. Je interviewt daarin een Joodse woordvoerder van Hebron... Mm -hmm. en een aantal uh, Palestijnen die verstoren dat. Je weet dat deze man een terrorist is... a terrorist. veel been arrested door de by autoriteiten. Israeli authorities. Tov, om die Clean, sweet, ja, Esther, je moet even uitleggen wat gebeurt hier. Nou wat er gebeurt, ik uh, ging filmen op Tel dus een, een wijk in, in de stad van Gebron, uh, met de spokesman van, uh, van Gebron, de Joodse uh, gemeenschap daar. En uh, we komen een olijfgaard in en volgens David Wilder is dit een Joodse olijfgaard. En daar waren allemaal uh, uh, Palestijnse jongetjes daar en ook een uh, meer volwassen man die, die echt daar wonen. En die ging het filmen verstoren. Omdat ze niet wilde dat, uh, dat Wilder aan het woord kwam. David Welder, de spokesman. En nou, dat was best wel. Een enge situatie. Een want... beetje bedreigd. Hè? Je ziet die jongetjes komen ja. en, en die man die zegt, nou, ik, ik ga niet naar ze luisteren. Ik ga ja. gewoon door. En, ik, uh, en op een gegeven moment gaat hij bellen. Dan belt hij een paar Israëlische soldaten, want er zijn mm -hmm. daar enorm veel Israëlische soldaten. Ja. Die komen dan, maar die jongetjes laten zich niet wegsturen. Ja. Komen dan eigenlijk weer terug. En dan ja. op een gegeven moment gaat die man toch zijn verhaal doen tegen jou. Die gaat toch ja. dat interview afgeven. Maar dat gaat bijna niet. Hè? Dat hoor je nee. net ook. Dan verstoren ze echt. Ja. Of in ieder geval ze zeggen gewoon, jullie moeten hier weg. Precies, ja. Dat is heel goed gezegd. Maar hoe bedreigend um, was dat? Nou, het, In het begin dacht ik van, oh nee, waar, waar begin ik nu aan? David Wilder zei ook van, ja shit, ik heb mijn geweer niet meegenomen. of uh, weet je, uh, De Palestijnen die, uh, die, ja, die zien mij misschien als een kolonist. Want ik had wel een rok aan, omdat ik bij de kolonisten dus uh, zowat leefde. Dus dat, dat is eng, het is een gevaarlijke situatie. Gelukkig het, uh, was, was het eigenlijk meer een absurde situatie geworden. Want, maar was in, in een notendop, zou je kunnen zeggen zeggen, als ik even mag onderbreken. Ja. Was dit toch wel, vond ik, als je dat, uh, die documentaire ziet, en zeker dat begin, in een notendop, het conflict waar we het net over hadden. Het, het conflict is natuurlijk heel ingewikkeld. En er is een lange geschiedenis. En elke kant heeft zijn eigen geschiedenis. en dus ja, zijn eigen allebei, dit is van... mijn land. Hè? Precies. Oh, in het heel kort, op een gegeven moment zat ik zo te kijken en ik dacht zo van, jezus, het is net zoals Twee kinderen die vechten om één stuk speelgoed. Beide zeggen, dit is mijn speelgoed. Beide claimen het, Beiden vechten erom... en dan halen ze even de militairen erbij om het op te lossen. Dus de... de... de, de, de, de, de, de de, hoe zeg je dat? De leraar die dan even de kinderen uit elkaar haalt. Het, het is een absurde situatie. En ik zeg het nu absurd, maar het is ook een heel erg trieste situatie. En, en op, er zal een oplossing moeten komen. Ja, want je hebt daar drie maanden, of uh, drie jaar ben je daar oh, op en af ja. geweest. Je had daar een caravan waar je in woonde ja. om het zeg maar, te observeren. Ja. Als antropoloog, maar ook als journalist zou je ja. kunnen zeggen. Hoe, hoe, was het moeilijk om dat vertrouwen te winnen van die kolonisten? Nou, ik had vier contacten. Uh, via, via had ik in, ben in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die in uit Arba woont, dus dicht bij uh, Gevron. En zij, uh, zij was heel erg bereid om de Joodse kant van het verhaal van Gevron te laten zien. En ze, haar dochter woonde in het midden van Gevron. In het midden van de nederzetting. En uh, nou, via haar kwam ik dus daar binnen en ze waren heel erg open en vriendelijk tegen mij. Maar dat kwam ook omdat maar ik een. Jij bent als... ook half Israëlisch. Ik, ja, ik ben ook opgegroeid in Israël. Um, wat dat helpt met de, met de taal en alles. Dat is natuurlijk heel handig. Um, maar los van dat, ik ben ook gewoon echt. Ik ben antropologe. Dus ik wil gewoon weten wat het verhaal is van hun kant. Gewoon om het te begrijpen. Om een conflict te begrijpen. Kan je vanuit een. een, een uh, kan het nu beter van binnen, in, binnenuit begrijpen? Want zolang maar begrijp je, zegt... je het nu beter? Want je hebt ook wel eens gezeten aan de andere kanten. Bij nou ja, de Palestijnse vluchtelingen. Je hebt allebei die kanten gezien. Klopt. Snap je het beter nu? Het blijft nog een raadsel hoe, ik dit, hoe dit op te lossen is. Ik heb, geen, ik heb geen antwoorden. Ik begrijp wel veel beter het leed van mensen... en, en de ideologie van mensen en wat, waarom mensen dingen doen. Of je nou een Palestijn bent of een kolonist. De kolonisten zijn heel erg uh, ideologisch en heel erg religieus. En zij nemen le, wet, letterlijk de Bijbel over. Ze zeggen, kijk, 4500 jaar geleden... zei Abraham, heeft hij dit land gekocht. En daar baseren ze hun ideologie op. En natuurlijk heeft het veel meer verzet... en is het nog, nog complexer met de geschiedenis. Maar waar ik naar kijk is... van wat drijft die mens om daar te wonen... En hoe zien zij hun wereld? Dus ik ging niet hun over politiek praten. Ik ging echt van, ja, hoe, hoe zie jij? Hoe is het voor jou om hier op te groeien? Wat is de droom voor, je, voor de toekomst van je kinderen? Hoe zie je dat? Ja, en je hebt niet zoiets van, nou, ik vind toch dat die groep meer schuld aan het conflict heeft dan die groep. Of zo werkt dat dan niet. Je ik ben antropologe, woont. dus ik kijk naar, naar de mensen. Ik kijk wat hun uh, um, uh, denken. En ik heb inderdaad ook met, uh, in het Palestijns vluchtelingskamp twee maanden achter elkaar gewoond voor ook voor een andere film. En ik, wie ben ik om te zeggen wie beter is? Ik ben antropoloog, ik kijk naar de complexiteit van een, van een conflict. Maar ik ben, wie ben ik? ben ik? Ben ik een politici of een god? Of die kan zeggen, nou, die heeft gelijk en die niet. Ja, nee. Hanin, Hanin, hoe luister jij hiernaar? Nou, jij, ik, jij bent geboren in Gaza. Ja, maar Esther gebruikt bijvoorbeeld de term Palestijnse vluchtelingen. Nou, dat, dat zegt ze zelf. En dat betekent dat het vluchtelingen zijn uh, die ergens vandaan uh, gevlucht zijn. En het zijn mensen die dus uit verdreven zijn uit Israël. Dat is de eerste mm -hmm. punt. Die mensen die zitten al 65 jaar te wachten op terugkeer. Dat, is, dat, dat zeg ik niet, dat zijn VN-resoluties die uh, geschonden zijn door Israël. Het tweede punt, uh, het zijn uh, Esther zei ook... Het, het zijn net kinderen die over een stuk spelgoed uh, uh, aan het vechten zijn... en daarna komt een leraar of een scheids die er tussenin moet komen. Die leraar of die scheidsrechter, dat is iemand van het IDF. Dat is het Israeli Defense Forces. Dat betekent, het is geen, geen onpaarduidig scheidsrechter. Het is een gewapende soldaat, die op het moment dat hij erbij geroepen wordt, zomaar Palestijnen kan neerschieten Die op hun land zijn, die ontnomen is door kolonisten. Dat is niet een normale situatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat men kan denken dat er geen oplossing is. Dat is niet maar waar. Maar wat denk jij? Ik bedoel, hoe, we zijn al aan het eind bijna van het programma. Laten we nog kijken of we een soort punt kunnen maken. Want dat staakt het vuren is. er. nou, jullie zeiden mm. net aan het begin van de uitzending. Ja, dan moet je altijd nog maar weer afwachten wat gaat, gaat gebeuren. Want een aantal jaar geleden was het ook. Het is ook weer begonnen. Hoe zie jij wat dat betreft de toekomst, Haneen, van jouw Gaza? Uh, niet, niet fijn, natuurlijk. Het um, is bezet gebied. Het is bezet. Dat betekent dat er is een militaire macht... die het voor het zeggen heeft. Uh, zover... Maar zie je een oplossing? Denk je dat het ooit nog ik overgaat? Denk... denk je dat je ooit nog terug kan gaan om daar een ik normaal leven te hebben? Ik... Kijk, Israël heeft 65 VN-resoluties geschonden. Irak had er twee geschonden en is plat gebombardeerd. Ik denk dat het te maken heeft met de internationale gemeenschap... die met twee maten en die heel anders naar Israël kijkt. En dus je die... blijft heel uh, pessimistisch? Uh, tuurlijk. Natuurlijk. Als ja. zou je terug willen eigenlijk? Natuurlijk, het is mijn recht. Ik ben, ik ben volgens medewerker van het ICC, het Internationale Gerechtshof... geboren als vluchteling. Dus de dag van mijn geboorte was ik officieel een vluchteling... internally displaced and exiled. Dat is de, ter dat is de officiële legale term terminologie die bij mij past. En dat betekent, ik ga terug, simpel. En, uh, en dat betekent, terug naar Java... Uh, en, en wij hebben een huis daar, we hebben een sleutel nog. 65 jaar later wacht nog steeds mijn oma in een vluchtelingenkamp in Gaza om terug te gaan. En daarbij moet de wereld helpen. En wanneer denk je dat dat zou kunnen? Heb je daar enige nou, idee ik ben, van? Ik ben de derde generatie al en het is 65 jaar. Maar ik denk dat de wereld nu een beetje heel stap voor stap, stap aan het inzien is hoe gewelddadig Israël eigenlijk is. Goed, we moeten het hierbij laten, want uh, de tijd is op. Ik uh, dank jullie allebei. Esther Hertog uh, was hier... De kolonisten van Hebron heten de documentaire ja, die ze gemaakt hebben. Ja, op heet die Soldier on the Roof. En er wordt morgen en zaterdag nog vertoond. Goed, en je doet mee ook met een prijsvraag. Ja. En je hoort of je bij de shortlist bent zometeen. Ja, Want je gaat een zometeen ja, <laughs> ga je heel snel naar Amsterdam om dat te horen. Ik vond hem prachtig. Dank je wel voor je Dank komst. Je en Hanin toe. heel moedig dat je je verhaal hier hebt uh, uh, verteld. Zeker omdat je ook uh, deze dagen familieleden hebt verloren. En dat vind ik heel knap dat je hier wil zijn. Mag ik heel even alleen vermelden over de actie? Uh, het is op over jullie de medicijnen? Ja, ja, graag. Iedereen die wil toneren, uh, Het gaat om medicijnen. En het is op jullie site. Op vermeld. onze site tweedingen.nl kunt u alle informatie over deze uitzending terugvinden. Ook over die actie van Hanin. Medicijnen voor Israël. Voor, voor uh, Gaza. Uh, voor Gaza. <laughs> Dank je. Sorry. <laughs> Goed. Uh, we kunnen in ieder geval lachend eindigen. Dan maar zo. Zometeen uh, op deze zender. NOS Langs de Lijn met Robert Meder. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1 and the west shore now een half uur geleden is een staakt het vuur ingegaan... tussen Israël en de Palestijnse Hamas-beweging in de Gazastrook. Voor zover bekend wordt het bestand tot nu toe door beide partijen nageleefd. De wapenstilstand kwam tot stand na intensieve bemiddeling... van Egypte, de VS en VN-chef Ban Ki-moon. De partijen zijn onder meer overeengekomen... dat Israël stopt met de liquidaties van Hamas-leden... en Hamas heeft beloofd om raketvuur vanuit Gaza tegen te houden. Burgemeester van der Laan geeft de asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam valse hoop. Dat vindt staatssecretaris Steven. Van der Laan heeft de bewoners van het kamp een maand opvang beloofd. Maar volgens Steven moeten ze uiteindelijk toch het land uit. Het aanbod van van der Laan doorkruist het kabinetsbeleid, vindt Steven. In Nederland geeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR 3,2 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen uit het oosten van Congo. De afgelopen dagen zijn daar tienduizenden mensen voor het geweld gevlucht, terwijl het gebied al 700.000 ontheemden had voordat deze crisis uitbrak. En tot zover het nieuws van dit moment.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 Ja, goedenavond. NOS langs de lijn tot 11 uur met opnieuw een ongetwijfeld boeiende Champions League avond. U hoeft niets te missen. Integraal volgen we natuurlijk Ajax, Borussia Dortmund en op de redactie volgen we op heel veel televisieschermen de andere wedstrijden. Maar laten we beginnen in de Amsterdam Arena. Daar zitten Ronald van der Geer en Bas Tichler. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. André Rieu is zelfs van stal gehaald, heb ik begrepen. Oh. Ja. En dan weet je het wel. Die gaat uh, het slavenkoor spelen. Kijk. Voor de liefhebbers. Dat is een aria uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi. Ja, en waar de vlaggetjes op uh, heen en weer gaan. Uh, mogen we hopen dan om de sfeer maar even ja. neer te zetten? Ik had in, om in Verdi te blijven de overwinningsmars gekozen, denk ik. Maar goed. <laughs> uh, laten we de opstellingen even doornemen. Want die hebben jullie ongetwijfeld binnen inmiddels. Ja, bij Ajax is het uh, defensief. Vooral de goed show. Want uh, Kenneth Vermeer, die ziek was, de keeper is weer terug. Aldewereld die geblesseerd was aan het bovenbeen uitvuren de wedstrijd tegen Zwolle is ook weer terug. En dat betekent dat er eigenlijk achterin niks geks is. Uh, Vermeer dus in het doel en dan achterin vanaf rechts van Rijn Aldewereld mooi zonder blind. Dat ziet er normaal uit. Uh, op het middenveld, daar heeft de boer keuzes moeten maken. Want wat wil je nou eigenlijk in een wedstrijd tegen de tegenstander van de kracht van Dortmund? Wil je dan... Uh, een extra controleur, een extra breker. Het antwoord is ja gebleken. Want naast Paulsen en Eriksen, die daar normaal altijd staan, staat nu ook E. Een jong 1-0 op het middenveld. En dus niet bijvoorbeeld de Jong, ook niet Scheune. Die daar hadden kunnen spelen, maar 1-0 als extra versteviging van dat middenveld. En omdat, en dan wordt de goed nieuws show en wat minder goed nieuws show. voor natuurlijk Babel niet beschikbaar is vanwege schouder uit de kom. is uh, Sim de Jong de spits vanavond. En wordt hij geflankeerd links door Boerrichter. Dat past hem dan normaal gesproken wat beter dan rechts. En uh, aan de rechterkant Luc Kokie. ook dat mag een verrassing worden genoemd, uh, zoals dat eigenlijk dus ook geldt voor Eno. 0 uh, Tom Egber sprak met Frank de Boer over die verrassingen. Ja, Frank de Boer en Luuk uh, dat is dan de verrassing, of althans dat, ja, dat zou je verrassing kunnen noemen. Ja, maar als je uh, met Eriksen in de spits speelt, dan moet je wel diepgang hebben. Als je dan ook nog uh, Victor Fischer die vellen in de bal komt... Uh, dan kom je bijna niet voor de goal, dus je moet wel diepgang hebben. En dat hebben we met Derek en met Jody ook. Ja, je hebt Sana wel overwogen, ook? Ja, ook, maar die is ook maar veel meer in de bal. Dus uh, vandaar dat ik uh, voor Jody heb gekozen. Oké, okay. Eno, Jong Eno speelt. Waarom? Ja. Nou ja, zij hebben denk ik twee hele creatieve mensen die het spel proberen te maken. Dat is Goenagan en dat is Gutsen. Nou ja, daar willen we twee spelers op zetten. En daar proberen we zo min mogelijk in het spel te laten komen. In de bespiegelingen vooraf heeft iedereen het over de mogelijkheid van Ajax om in de Champions League te overwinnen. Dat kan, afgegaan tot op de stand. Hoe reëel is het in werkelijkheid? Nou, dat is heel lastig, want zij hebben acht punten. Dus als we winnen, dan staan we op zeven. Als Real Madrid dan uh, wint, dan staan ze op uh, tien volgens mij. Ja, dan wordt het een heel lastig uh, verhaal natuurlijk. Je zult moeten winnen vandaag? Ja, je zal moeten winnen in ieder geval. En het hangt dus van, uiteindelijk van de stand. Als je tien minuten voor tijd en de, je voelt dat er niet meer in zit. Ja, en, je sta, en het staat gelijk. Ja, dan moet je gewoon voor een gelijk spel gaan. Zou je uiteindelijk tevreden zijn met een derde plaats in de eindstand? Ja, want het hangt er vanaf hoe je de wedstrijden gespeeld worden de laatste twee. Als je het gevoel hebt dat je zes punten kan halen en je hebt dat uiteindelijk laten liggen... dan ga je met een slecht gevoel daarin. Maar als je denkt, oké, okay, wij hebben er alles uitgehaald en uiteindelijk is dat de derde plaats. En van tevoren wist je dat het heel lastig zou zijn... En hadden we eigenlijk helemaal geen schijnbare kans om eventueel Europa League te gaan spelen. Ja, dan is het een hele goede prestatie. Is dit de beste tegenstander in de pool? Nou, ik vind Real Madrid ook heel goed. Maar ik zei, ik ik je gelijk scharen met Real Madrid in ieder geval. Zo. Uh, hoe zijn de jongens vandaag? Je ziet ze de hele dag door. Hoe is het? Wat, wat, wat zie je? Ja, nou, heel gretig. Uh, wel gespannen natuurlijk. Ze weten ook het belang van deze wedstrijd. En het gaat erom uh, hoe je met die spanning omgaat. Of je dat om kunt zetten in ja, nog betere kwaliteit. En wat denk je? Ik denk het wel. Dat was uh, Frank de Boer tegen Tom Egbers. Zojuist terug naar uh, de Arena. André Rieu is er ook klaar voor uh, zo te horen. Uh, Roland van der Geer, de opstelling van Dortmund. Ik kijk even naar uh, André Rieu, die nu uh, de maat aangeeft. Prachtig gezicht is dat toch. En Het stadion gaat inderdaad mee op... Uh... De maat van de violist. Uh, Borussia Dortmund, ter zake. Uh, daar ontbreken eigenlijk twee namen die wel verwacht werden. Sebastian Keel, de controleur... Op het middenveld, 32 jaar oud. Eigenlijk last van een blessure. Maar zou op tijd fit zijn voor deze wedstrijd. Is niet meegereisd met de Duitsers. het zit niet op de bank. En verschijnt niet in de basis. En de man die ook niet verschijnt is Blasikowski. Die aan de rechterkant normaal gesproken. Van het driemans middenveld opereert. Ook net op tijd terug van een blessure. Het afgelopen weekend zijn rap gemaakt. Maar hij begint op de bank. Weideveller is de keeper. Achterin geen verrassingen. Piszczek, Subotic, Hummels die nog penalty miste tegen Ajax in de eerste wedstrijd. En Smeltzer dan Bender die dan eigenlijk speelt op de plaats van Keel en Kundogan. En dan een rijtje van drie waar Gutsen normaal links nu aan de rechterkant speelt. Royce is de nummer 10. en Groskreuz profiteert van de aanwezigheid van Blasikowski En speelt straks aan de linkerkant. En de spits is natuurlijk ook de man die de enige doelpunt maakt in Dortmund. Lewandowski, de pol. Laten we dan even doorgaan, filosoferen over de mogelijke scenario's van vanavond. Het kan zo zijn dat de hele Pool D vanavond beslist is en dat we weten wie de eerste, tweede, nou ja, dat dan niet in onderling, maar wel wie er doorgaan in de Champions League, wie de derde wordt en wie er uitgebekerd is. Dat gaat gebeuren als Ajax en Dortmund hier vanavond gelijk zouden spelen en Real Madrid zou van Manchester City winnen. Dan is het gedaan in deze groep, dan is Ajax derde, kan het niet meer omhoog en niet meer omlaag. En zijn Madrid en Dortmund dus door. In een handvol andere gevallen uh, zou het zo zijn dat Ajax, dan moet het uiteraard niet verliezen vanavond, maar zou Ajax nog kans maken om zelfs in de Champions League door te gaan, dat zou bij winst zo zijn. Dan zou twee doelpunten verschil binnen heel goed uitkomen. Want dan zou je met een punt in Madrid, als Dortmund de laatste wedstrijd verlies, nog wat onderling resultaat overdorp moeten heen kunnen. Nou, dan wordt het zo'n regenverhaal. Maar onthoudt u dat als het nou, vanavond zo is dat in Engeland Real Madrid op een goed moment met 2 of 3-0 voor zou staan, dan weten deze beide ploegen, want dat geldt dan ook voor Dortmund, dat ze aan het punt genoeg hebben in het geval van Ajax om derde te zijn en door te gaan in de UEFA Cup. En in het geval van Dortmund uh, zeker te zijn dat ze doorgaan in de Champions League. En dan kunnen we de een vergif op dat het hier gelijk gaat blijven. Frank de Boer wilde daar gisteren bij de persconferentie niet van weten. Jurgen klopt eigenlijk ook niet. En die zei hij, ja, als het een kwartier voor tijd zo is, dan kun je er eens over na gaan denken. Maar wij spelen volgens de filosofie. Als we die nou eenmaal gewend zijn te hanteren. Dat betekent dat we willen bieden. En dat geldt voor iedere wedstrijd. Op de achtergrond, Rieu. Ik heb trouwens de indruk Ronald, dat hij een turnback is. Ja, ik was jou even aan het filmen. Wat zei hij, hij is? Hij staat playbacker volgens mij. Rieu. Hij staat want Er zit geen enkel snoer aan. Er staat geen versterker bij. <laughs> maar het is wel een prachtig gezicht. En het is buitengewoon sfeervol. Volgens mij was het ooit zo dat bij een wedstrijd van Ajax. 95 Champions League in het Olympisch Stadion. Hij voor het eerst een live reclamespot speelde op het veld uh, toen van het Olympisch Stadion. Dat is de band van André Rieu met Europees voetbal in Amsterdam. Je wil nog wat zeggen. Ja, hij heeft het wel eens eerder gedaan natuurlijk. Uh, drie jaar geleden ruim in de wedstrijd tegen Marseille. En uh, toen vloog Ajax uiteindelijk uit die avond. Uh, oh. na verlenging. Dus misschien moeten we daar niet veel meer over hebben. Nee. Misschien dat we even, even gewoon lekker naar het matchcenter gaan. Ja, dat klopt, ja. Ajax valt vanavond over Dortmund heen. Ik kwam er even gemaakt hebben. Ik las er net op Twitter. Hij is best aardig. Uh, het matchcenter, inderdaad. De bekende woes krijgen we dan uh, natuurlijk te horen. Zodat we, kijk, daar is hij al. Zodat we dan uh, zeker weten dat we er ook naartoe gaan. Boven op de redactie, Frank Wilaert. Ja, anders zit ik niet op te letten natuurlijk. Ik wil even gemaakt worden. Ja, er uh, ja, kan een hoop gebeuren vanavond. Nou, want wat zijn de wedstrijden die eruit springen wat jou betreft? Nou ja, We gaan natuurlijk voornamelijk letten op Manchester City tegen Real Madrid... waar Mourinho de geruststellende woorden voor Ajax heeft gesproken... in ieder geval dat zij Manchester City gaan uitschakelen. Dus dat zou kunnen helpen. Bij Manchester City trouwens in de punt van de aanval... dat wil nog wel eens verschillen. Vandaag Agüero en Zeko. Zeko die dus Tevez daar vervangt. Ook Barry en Clichy spelen vandaag niet mee zoals ze dat wel deden... in de 5 0 overwinning tegen Vella. Maar Kolarov en Zabaleta op het middenveld en in de verdediging respectievelijk... En ook bij Real Madrid. Euziel op de bank. In tegenstelling tot afgelopen weekend tegen Atletique de Bilbao. En Kedira terug op het middenveld. En ook Timaria is terug in de basis ten koste van Calaigon. Er zijn dus wel wat uh, veranderingen in de basis bij deze twee ploegen. Dat is de wedstrijd die we voornamelijk in de gaten gaan houden. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe Anderlecht het doet tegen Milan. Milan met Emmanuelsson op de bank en De Jong in de basis. Anderlecht natuurlijk met Van den Brom op de bank. Maar daar hoort hij ook te zitten. En Nuiting Centraal in de verdediging in de basis. En Anderlecht... Gelegd, ...zou zich... Uh kunnen plaatsen. Niet zeer vanavond. Maar Milan uh, moet dan niet winnen. En dan zou uh, Zenit eventueel nog leven als, uh, als Anderlecht wint. Dan zijn ze een heel end onderweg om zich te plaatsen voor uh, de volgende ronde van de Champions League. En dat zou toch een uh, regelrechte sensatie zijn voor uh, Van den Brom. Om dat ook eens mee te mogen maken. Andere pool die we in de gaten willen houden. Natuurlijk Schalke. Als Schalke wint zijn ze gekwalificeerd voor de volgende ronde. Tegen Olympiakos. Huntelaar in de basis van de, van de ploeg van uh, Huub Stevens. Affelay geblesseerd nog altijd aan zijn Dijbeen, de blessure opgelopen in de Interland tegen Duitsland. Hij is er dus niet bij, althans niet op de bank, niet in de basis. Hij zit gewoon op de tribune te kijken. En bij Paris Saint-Germain hebben we ook Nederlandse inbreng. Niet op de bank deze keer, van de wiel, rechtsback, in de basis. En Paris Saint-Germain heeft aan een gelijkspel tegen Dynamo Kiev genoeg... om zich ook te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Daar is Porto al geplaatst. Net zoals Malaga, vandaag al 2-2 gespeeld tegen Zenit... zich ook al geplaatst heeft voor de volgende ronde. Goed, dankjewel voor nu, Frank. Willard zult u gedurende de wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund geregeld horen vanuit het matchcenter. Maar de hoofdmoot, zoals al eerder gezegd, in de arena. Het duel tussen Ajax en Borussia Dortmund. Onze verslaggevers te plekke: Bar Tichler en Ronald van der Geer. Veel plezier. Goedenavond uh, nogmaals vanuit de arena. Daar waar uh, André Rieu inmiddels plaats heeft gemaakt voor uh, 22 voetballers. Elf in het uh, rood-wit. Nou ja, 10 en één in het oranje. Dat is voor meer. Die andere tien staan in het geel-zwart opgesteld. Daar hoort ook een doelman bij die ik op dit moment bij de tossie staan. Bij de aanvoerder Siem de Jong. Dat is Roman Weideveller in het grijs gekleed. Dus hij schudde de hand van Pedro Proencia. En ik vraag me toch af, vorige week woensdag vloot hij hier Nederland-Duitsland. En vandaag is hij weer in Amsterdam. Zou hij gebleven zijn en zou hij er een gezellig weekje van gemaakt hebben? Of is hij uh, toch weer teruggekeerd? Samen, uh, samen met Hummels en Gundogan. Dat zou zomaar kunnen, want uh, ooit, wat dat betreft is het één grote reunie. En Kenneth Vermeer hoort daar dan ook bij. Die is er zelfs ziek van geworden, van die gezelligheid. Maar of is hij teruggegaan naar Portugal en opnieuw ingereisd voor uh, deze wedstrijd. Een uh, belangrijke wedstrijd voor uh, Ajax en voor Borussia Dortmund. Dat is uh, zojuist dus geschetst. Het stadion zit vol, de sfeer zit erin. En wat dat betreft uh, is alles Champions League wat op dit moment hier in de arena ademt. Dus uh, we kunnen beginnen met uh, de wedstrijd. Twee man staan klaar om af te trappen. Dat zijn Christian Eriksen die dus toch in de spits speelt. En Siem de Jong die uh, straks als middenvelder en aanvoerder van Ajax zal acteren. Het is uh, knap dat Ajax, uh, nadat iedereen bij de loting zei... ...dit wordt heel zwaar, zo niet onmogelijk. In, uh, de, bij de aftrap zeg maar, van uh, speeldag 5 eigenlijk nog meedoet voor alles. Want ja, goed een reëel uitzicht heeft op de derde plaats. Maar wie weet zelfs nog de tweede. Daar moet wel het een en ander voor gebeuren. Maar onmogelijk is niets. En wie had verwacht dat Ajax van de kampioen van Engeland vier punten zou afsnoepen. Eigenlijk niemand. De wedstrijd op het punt van beginnen. Ajax gaat aftrappen. De heren Eriksen en Siem de Jong hebben zich bij de bal gemeld. En nu zegt Proenza de scheidsrechter dat het klaar is. En dan heeft het er inderdaad een schijn van dat Eriksson, zo horen we dat Frank de Boer al zeggen, in de punt van de aanval speelt. En de Jong dus opereert als middenvelder. Daar bestond vooraf wat onduidelijkheid over. Bovendien op alle blaadjes die wij kregen, en dat verscheen ook op de computerschermen hier in het stadion, was de Jong de spits. Maar dat is dus niet het geval. Balbezit voor Ajax aan de rechterkant van het veld. Lukoki, Combinatie met de Jong loopt Spaak. Overname van Dortmund. Ogenblikkelijk Lewandowski aangespeeld. Maar die staat de hoogte van de middenlijn. Krijgt de bal wel bij een van zijn ploeggenoten. Dat leek me Bender, maar die trapt de bal eigenlijk vrij blind naar voren. Onderschepping van Ajax via Mooi Zander na een halve minuut Dortmund overigens uh, zie ik dat Guts in ook geval op de teampositie is gestart. En uh, speelt uh, Royce een beetje aan de rechterkant. Kroos Kroos aan uh, de linkerkant. Zo uh, en, ja, is er dus wel het een en ander ook anders bij Borussia Dortmund. Bal veroverd door Sim de Jong namens uh, Ajax. Heel kort even Koki zijn eerste balcontact toen hij inviel afgelopen weekend uh, tegen... Um, VVV hier in de arena. Een wedstrijd die langzaam op gang kwam. Uiteindelijk in uh, 2-0 eindigde. Gebeurde er wat. Precies eigenlijk wat Frank de Boer in het uh, gesprek ook uh, vertelde. Dan, ja, dan, dan gebeurt er wat over de flanken. Dan komt er eens een keer iemand buiten om, maar komt er eens een voorzet van de buitenkant. Lukoki is mede daarom neergezet. Ajax heeft het balbezit via van Rijn, twee, drie meter over de middenlijn. Speelt weer terug naar centrale verdediger Moysander. Je hebt natuurlijk ook hier een boerrichter, rechts en rechts. In ieder geval snelheid in je Elftal. Dat zou als een machtig wapen kunnen zijn. Ook Moysander probeert nu die snelheid van Lukoki te benutten. Goede bal. Lukoki neemt hem aan op de borst, maar kan hem net niet meenemen het strafschopgebied in. Hij kruist van de rechterkant naar binnen en dan blijkt dat de linkervleugelverdediger Smelzer van Dortmund toch een tikkeltje te laat is. Hij neemt de bal aan, maar omdat die bal lang onderweg is, is het allemaal zo makkelijk niet. Stuitert de bal van zijn borst te ver weg in de handen van Weidefeller. Die heeft uitgetrapt en de bal ligt dan weer helemaal aan de andere kant van het veld bij Formeer. Die op zich af ziet stormen, de heer Gutsen. Dat de bal de tribune intrapt, dat is niet zo handig. De van de middenlijn, zodat er een ingooi gaat volgen voor Dortmund. Aan de linkerkant van het veld. man met de bal boven zijn hoofd heet Schmelzer, de linksback dus. Die wacht en kijkt en wacht en kijkt. En wie vindt hij dan uiteindelijk? Gunnogam. Ik zat nog even te kijken naar dat moment van Luc Koki. Hij had de pech dat hij hem niet op zijn borst kreeg. Wat meer dempt, maar eigenlijk meer op zijn schouder. Waardoor hij wat naar voren ging. En hij uiteindelijk niet meer bij de bal kwam. De aanvaller van Ajax, Krooskreuz en Lewandowski gezocht. In het strafschapgebied van Ajax. Lange bal vanaf de rechterkant van achteruit. Van Pisek de pol. Uiteindelijk een prooi voor Vermeer. Die snel dan maar weer Deli Blind aan het werk zet. Blind naar mooi zander. Die er uh, toch twee in heeft liggen in dit uh, Champions League seizoen. Scoorde tegen Manchester City, scoorde tegen Real Madrid. Er zijn niet veel spelers in uh, de Nederlandse competitie die dat kunnen zeggen. De Vin heeft het inmiddels allemaal op zijn cv en heeft ook de bal. In minuut drie van deze wedstrijd kan wat uh, stappen voorwaarts maken. Wordt uh, pas opgepikt nu. Twee meter voor uh, de middenlijn door Lewandowski. Maar paast naar de jong. Die paast in de voeten van Pichet. Overname van Dortmund. Maar die uh, gaan er ook stoordig mee om. Omdat uh, Piche de bal... Eigenlijk zonder enige druk over de zijlijn speelt. De overname van Ajax via een ingooi. Die dan voor de voeten terecht komt van 1-0. Die draait eigenlijk heel makkelijk weg van Guts. En Lewandowski en levert de bal in bij al -De wereld. Die kan wat meters maken. En herstelt dus was zijn blessure als hij bovenbeen. Goede trap aan de linkerkant. Blind doorgekomen. Die kan de bal net binnenhouden. De tegenstander grijpt niet in. Dan kan Blind de voorzet geven als hij zijn tegenstander voorbij komt. Dat lukt. Halfbal komt voor en wordt door Weidefellen. Maar net over het doel getikt. Omdat die bal ja, zo dicht bij dat doel komt. En dicht bij de lat. Dat de keeper weigert om daar al te veel risico te nemen. En dat lijkt me eerlijk gezegd wel verstandig. Het is in feite een soort mislukte voorzet, maar de keeper heeft er nog last zat van. Hoekschop voor Ajax als vellen de bal over zijn doel tilt. Ja, Lukoki stond er nog achter. Maar ja, die is twee turven hoog. Die was ongetwijfeld door Smeltzer afgetroefd in de lucht. Als valler die bal had gemist. Corner komt nu vanaf de rechterkant komt het strafstopgebied in. Wordt in eerste instantie weggekoppeld door Subotic. Over de zijlijn. Dan mag er opnieuw ingegooid worden door Ajax. En dat doet Christian Eriksen dan. Bal gaat naar 1-0. 1-0 weer terug naar Paulsen. Die zich nu ophoudt als laatste man van Ajax. Blind van de voorzet. Dus speelt Boericht eraan. Die zo op zoek is naar zijn vorm. En nu de bal kinderlijk. Eenvoudig eigenlijk van de voet laat stuiten. En een verspeeld en een counter voor Borussia Dortmund inluidt. Ja, omdat Royce aan, aan de linkerkant, euh, of aan de rechterkant moet ik zeggen... er wel snel vandoor is, zich uiteindelijk vastloopt. Dan kan Ajax weer opbouwen, Vermeer, Paulsen. Er wordt wel volop druk gezet. Nu er komt een bal die link is van blind naar het centrum. Daar staan er van Dortmund echt vier. Dan kan al de wereld die bal nog te nauw nood wegtrappen. Maar veel meer dan wegtrappen zit er niet in. Namelijk zo druk, geen tijd om na te denken. Weg is weg. Dan wordt er op het middenveld een overtreding gemaakt op Royce. Die dan voor de tweede keer in korte tijd eigenlijk het slachtoffer is. En dan gaat hij vrij schop genomen worden door Gundogan. Ook pas 22. Ongelooflijk jong elftal Dortmund. Er zit onwaarschijnlijk veel voetbal in. Twee keer kampioen van Duitsland geweest natuurlijk in de afgelopen twee seizoenen. En terecht, want er wordt leuk voetbal gespeeld. Babbel zit achterin nu uh, via Subotic. Dat is een verdediger uit Servië die de bal krijgt van Mats Hummels. Die natuurlijk ook al een soort vaste international geworden is. Aan de rechterkant is nu Picek doorgelopen. Combinatie, kort, onderschept door Ajax. Vermeer trapt weg, raakt de bal volkomen verkeerd. Voor de voeten weer van Picek. Komt die bal voor de goal, Lehmann Dossi kan er net niet bij. Krijgt hem dan de tweede aandacht alsnog, maar neemt hem dan heel slecht aan. Foutje van Vermeer eigenlijk, die de bal niet goed wegtrapt. En balbezit voor Ajax, zij het kort. Want Derek Boerderichter krijgt de bal niet onder controle. En Dortmund neemt dus weer over. Mooi zander, komt de bal weg uit het strafstofgebied. Paulsen, verlengt en Lukoki kan nu aan de wandel. Met Sim de Jong in ja, een volle middencirkel. Moet hij heel snel draaien. Hij krijgt de bal vanaf de rechterkant. Wil snel openen naar de linkerkant. Maar vergeet dan even dat hij niet alleen staat op dit veld. En er dus spelers van Dortmund om hem heen staan. Kundogan is het uiteindelijk die de bal op hem veroverd. Via Weidefeller heeft Dortmund het balbezit weer. Lewandowski maar eens gevonden, die even uit de spits wegzakt. Vervolgens is er wel een loopbeweging bij Gutsen in de as van het veld. Maar die bal van de pool is te hard richting de Duitse international. Vermeer raapt op en geeft mee aan Niklas Moisdam. Moisdam, aan de linkerkant is blind, die het van de middenlijn de bal aanneemt. Maar volkomen verkeerd verwerkt inlevert bij Kundogan. Dan komt Dortmund er met een paar korte combinaties heel makkelijk uit. Moet met het hoofd. De aanval van de Duitsers onderbreken. Dat doet hij. Ligt de bal weer op Duitse helft. Maar wordt hij daar via de rechtsbek. Piszczek weer de andere kant op getrapt. Redelijk in de blind. Opgevangen door Mois Sander Die hem dan halverwege zijn eigen helft over de zijlijn speelt. Ajax moet in deze fase even terug. De boer wipt wat op zijn stoel. klopt. de trainer van Dortmund moet dus erbij gaan staan. Ziet dat zijn ploeg balbezit heeft via Gutsen. En als Guts aan de bal is, berg je dan maar het wonderkind van het Duitse voetbal. 20 jaar is hij pas. Ajax nadat Götze de bal verspeelt. Want ja, dat kan hij dan toch ook nog ...heeft hij de overname van Ajax ook niet heel lang zien duren. Ballen weer over de zijlijn gespeeld. Zo blijft Dortmund in deze fase na zes minuten bij 0-0, nulstand makkelijk... ...en lang op de Amsterdamse helft. Piszczek gooit richting Lewandowski. Wil in één keer verlengen. Nee, andersom. gooit wil verlengen op Lewandowski. Maar dat gaat mis. Geen communicatie tussen de twee. Bal uiteindelijk dus voor Kenneth Vermeer... ...die hem maar weer eens meegeeft aan de Toby Alderwereld. Ja, dit is een ploeg. Die uh, uh, vooraf misschien werd gezien als, ja, we kennen Dortmund niet zo goed. Maar deze ploeg is in staat geweest om in ook geval één keer te winnen van Real Madrid en gelijk te spelen. Het is een ploeg die overigens ook makkelijk twee keer had kunnen winnen van Real Madrid. Want als uh, Eusiel in de 89ste minuut. Meen ik die goal niet had gemaakt. Dan had Dortmund eigenlijk al klaar geweest. Klip en klaar naar de volgende ronde. Nu moet het dus minimaal nog een puntje overhouden aan deze wedstrijd. En Ajax wil ook. Het is in elk geval open. Hoewel Ajax toch meer het initiatief zal hebben. En Dortmund zal willen reageren. Pisek krijgt het hoofd onder een bal van achteruit bij Ajax. En probeert direct weer een counter in te luiden. Met Gutsen, die nu aanspeelbaar is aan de rechterkant. Gaat de bal ook heen. Heeft eigenlijk veel vrijheid. Komt nu richting het strafstroomgebied. Vanaf die rechterkant geeft een heel handig balletje op Royce. En hij zit erin. Ja, zo simpel kan het dus gaan. Dit zijn de twee wonderkinderen van het Duitse voetbal. Door Bas net al geschetst. Gutsen, maar laten we Royce niet vergeten. Ook al een Duitse international op jonge leeftijd. En overgenomen van Borussia Mönchengladbach. En deze twee, ja, die kunnen toveren met een bal. En kunnen eigenlijk alles wat het hoofd wil omzetten in de voeten. En dat gebeurt hier. Eigenlijk krijgt uh, Gutsen veel te veel ruimte om op te stomen richting het strafschopgebied. Dan loopt uh, Paulsen niet mee. Met Royce en kan Royce als de steekbal van Gutsen komt op het 5 meter gebied de bal langs Vermeer schieten. En zo staat Dortmund na 8 minuten al op 1-0. Paulsen doet alles fout, juist met zijn ervaring. Juist hij, degene van wie je verwacht dat hij in situaties als deze alles goed zou doen, doet alles verkeerd. Hij laat Gutsen gewoon uit zijn rug weglopen, heeft eigenlijk geen idee. Loopt er anderhalve meter voor als de aanval in feite begint. En loopt er anderhalve meter achter als het paasje in de richting van Gutsen komt. Of in de richting van Royce komt. En dan is het allemaal niet zo moeilijk meer om hem onder de keeper door te schuiven. Maar er wordt door Ajax onwaarschijnlijk slecht verdedigd. En dat mag de ploeg zich aanrekenen. Want uh, na acht minuten staat op het grote scorebord hier Marco Royce 0-1. En dat is toch een flinke tegenvaller voor de Amsterdammers. Vermeer aan de bal. Maar dat Weet... er uiteraard weer is afgetrapt en de bal bezit voor al de wereld. Weet je wat zo vervelend is? Juist Paulsen is aangetrokken om dit soort dingen te voorkomen. Hè? Om, om, om jonge foutjes ja. met al zijn ervaringen. Hij is het juist. Die eigenlijk kinderlijk eenvoudig als een beginneling iemand uit zijn rug weg laat uh, lopen. 1-0 is het dus voor Dortmund. Vooral de duidelijkheid na 9 minuten. Balbezit voor Ajax. Zorregaertje mooisander En uh, balbezit overgenomen. Door Borussia Dortmund. Maar eigenlijk net zo slordig omgegaan met de leren knikker. Want Van Rijn heeft hem inmiddels weer. En Paulsen gaat nu de diepte zoeken bij Lukoki. Individuele actie misschien van hem. Nou ja, laat dat misschien maar weg. Die individuele actie komt niet. Want Hummels komt uit het uh, hart van de defensie over. Om hem met leven zuur te maken. Overigens de Duitse verdediger van de Duitse International. is ook niet briljant. Want schiet hem zomaar over de zijlijn. Ajax mag gooien aan de rechterkant. En die bal gaat uh, naar Eriksen. Eriksen terug naar Paulsen, die nu helemaal terug moet naar Al de wereld. Zelfs daar loopt Lewandowski op door en gaat de bal terug naar Vermeer. Royce is uh, geboren in Dortmund trouwens. Dat hoor je nog eigenlijk niet zo ongelooflijk vaak dat wij zeg maar, de hele grote ploeg in Europa nog echt jongens uit de stad spelen. Hij speelde er in de jeugd, kwam vervolgens wel via een omweg, via Roodwijs Alen. die kent het niet. En uiteraard Gladbach, dat weten we dat toch allemaal wel. is een mok van Alen. Serieus? Ja. Schitter. Maar ja, je hebt volgens mij een mok van alles. Ja. kwam hij deze zomer voor 17 miljoen. Toch maar weer terug naar Dortmund. En hij staat als enige op het scorebord. Na 10 minuten in Amsterdam 0-1 Ajax tegen BVB. Wat gebeurt er op de andere velden? Nee, Real Madrid heeft er net iets langer over om te scoren dan uh, Dortmund. Maar in Manchester is het uh, 1-0 geworden voor Real Madrid dankzij een goal van Benzema. En die loopt niet eens uit de rug van zijn tegenstander. Die kijkt hem gewoon recht in de rug. En die laat hem zo weglopen. dat betekent dat de Fransman inlopend bij de tweede paal daar Joe Hart verslaat. En Manchester in eigen huis ook achter staat. Net als Ajax, maar zij tegen Real Madrid. 1-0 Benzema. Terug weer in Amsterdam, waar we in de 11e minuut bezig zijn. Dortmund dus op 1-0 staat door Royce. Een doelpunt dat hij maakte in de 8e minuut. En waarbij er wel het een en ander fout ging. Defensief bij Ajax. Nou ja, daar moet je van leren. Maar ja, je hebt niet zoveel tijd meer, zeker niet in de Champions League, om te leren. Dortmund gooit richting het strafschopgebied van Ajax. Vanaf de rechterkant wordt weggewerkt. Siem de Jong doet dan de rest. Trapt de bal over de zijlijn en Dortmund mag de bal dan gaan ophalen. En Krooskrooits gaat uh, gooien vanaf uh, de linkerkant. Halverwege de helft van Ajax. Nee, Smelzer is het, de linksachter. Doet dat richting Royce. Uh, Royce draait dan even om zijn as. Weer terug naar Smelzer. Smelzer aan de linkerkant een afspeelmogelijkheid gevonden. Nu wel met Van Rijn. Van Rijn wint, maar bal wel weer over de zijlijnen. Voor de derde achterheven volgende keer gaat Dortmund nu proberen vanaf die linkerkant die bal dat veld in te krijgen. Ja, Ajax heeft het nog niet in de eerste 11,5 minuut. Dat leek er in de eerste 2 minuten even op met een hoekschop. En die rare dwarrelbal van Blind, wat de hoekschop inleidde. Maar voor het overige moet Ajax eigenlijk achteruit, terug. Is het bal heel snel kwijt in de opbouw. En komt er aanvallend eigenlijk nog helemaal niets van terecht. De boer is er maar bij gaan staan. Zoals ik al eerder vertelde, dat doet Jurgen Klop eigenlijk al de hele wedstrijd. Maar die heeft in ieder geval één keer kunnen juichen ook. Dat is de boer nog niet gegeven. Twaalfde minuut loopt, 0-1. Bij Ajax BVB door die snelle goal van Royce. En Ajax nu in de combinatie die aardig is met Eriksen. En perspectief biedt als ook aan de rechterkant. Nu Van Rijn meekomt, die wordt aangespeeld. er gaat de voorzet komen van Van Rijn. Die wordt door de Duitsers eigenlijk meer doorgekopt. Dan wordt hij door 1-0 het in ingebracht. Dan glijdt Boerichter weg. En kan er van Ajax niemand schieten. Sterker nog, kan Gundogan heel rustig voor opruiming zorgen. Maar ontvanger heet Moisander. Die nu opstoomt aan de linkerkant, zich verslikt in Piszek. En dan neemt Dortmund over. Probeert er te razendsnel uit te komen. Wordt nog een overtreding uh, gemaakt op uh, Royce, gezien door Proencia. Kijk nog even of er voor Dortmund voordeel te halen viel aan de rechterkant. Toen dat niet zo was um, gefloten voor die overtreding die Ejong 1-0 gemaakt heeft. God, dat doet hij anders nooit. En de vrije trap dus uh, toegekend aan uh, de Duits kampioen Klop, kijkt toe. Frank de Boer is weer gaan zitten. Wat mooi was net bij de warming-up trouwens. Die uh, nou een minuutje of dertig duurt. Dat Jurgen Klopt met de rug naar zijn eigen elftal. Bijna dertig minuten gebiologeerd. Heeft staan kijken naar de warming-up van Ajax. Alsof hij eigenlijk alles van zijn tegenstander nog wilde weten. Zo uh, kort voor de wedstrijd. De tegenstander die dus met 1-0 voor staat. Door die uh, vroege goal van Royce. Balbezit is er voor Weijdenveller. En de volgende heet Oemels. Hummels met oranje schoenen. Die uh, durfde hij vorige week volgens mij niet aan. Terwijl het balbezit nu op het middenveld in één keer wordt doorgespeeld naar de rechterkant. Er was wel beweging bij Pisek, maar er komt de bal nooit. Omdat de paas van Bender onderschept wordt. Ajax wil eruit komen. Dat lukt eigenlijk maar half. veldduel op het middenveld. Waarbij er dan eentje geblesseerd blijft liggen ook nog. En dat is Boerrichter denk ik. Ja dat is Boerrichter. Die krabbelt nu alweer weer over hem. Nadat hij even aangetikt is. Even verderop nog een veldduel waar ook Eno bij betrokken is. Die zo even trouwens wel echt een tikje uitdeelde aan Royce. Die er wel echt naar op zoek was om het tikje te ontvangen. Zo'n balletje dat je net voor de voeten van je tegenstander nog even wegtikt. En dan weet dat er een tikje komt. En dan heel theatraal naar de grond gaan. Dat deed Roy zeker. Maar 1-0 had er geel veel kunnen krijgen. En zal blij zijn dat dat niet gebeurt. is. Dus balbezit voor Ajax. 14e minuut. 0-1. Dortmund staat voor. En het balbezit is voor al de wereld. 1-0 uh, strikte veters. Worden ze dus even overgeslagen in het aanvalsspel van de Ajax. Dat via de jong van Rijn, Lucoki en Erikse tot een kans komt als boerrichter. Ja, die gaat wel. Uh, diep aan de linkerkant. Eriksen stond in de as en wilde die steekbal ook geven. Maar doet dat onvoldoende. Uitbraak nu van uh, Borussia Dortmund via Götze aan de linkerkant. Zijn paas op Lewandowski wordt door twee Ajaxiden goed toucheerd. Maar daardoor verandert de bal zodanig van richting dat hij weer in Amsterdam bezit is. En Eno, de schoentjes zijn weer vast. Had hem even aan de voeten. Blind, Eriksen en uiteindelijk Paulsen. De man die dus kort voor die defensie speelt. En opent naar uh, Lukoki. Die in de as van het veld in de lucht. Dat is niet zo gek. Wordt afgetroefd door Hemels. Nee, dat is volgens mij ook niet de manier waarop je het moet doen. Als je nou uh, Eriks in de spits zet en Lukoki als rechtsbuiten, dan zou ik vooral het aantal hoge ballen beperken tot ongeveer 0. Of in ieder geval in die buurt, want dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Zeker met Hummels en al die andere jongens in de buurt. De bal wordt dus weggekopt, nu wel weer opgevangen door Ajax over de grond. En hoe moeilijk je het gevoel ook hebt dat dat gaat, want Ajax zit echt nog niet lekker in de wedstrijd, je zal het toch moeten blijven proberen, want dat is je enige kans. Van Rijn, opgejaagd, terug naar de keeper. Kwartier op de klok, 0-1 de stand, goal Royce en de balbezit